Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeesters zien de avondlockdown wel zitten. Vanaf zondag gaat alles om vijf uur smiddags dicht. Kroegen, winkels, restaurants en sportclubs. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad steunen de regels. Want het is een stuk makkelijker te handhaven dan de controle van de QR-codes, zegt voorzitter Bruls. Dit zijn geen prettige maatregelen, maar dit is ook geen moment waarop je kunt zeggen... we kunnen prettige maatregelen nemen. Maar als je zegt om vijf uur is het, met uitzondering van een aantal duidelijke bekende branches is alles dicht en kun je daar dus niet naar binnen. Dat is natuurlijk wel heel erg overzichtelijk. Over drie weken kijkt het kabinet opnieuw naar de maatregelen. De politie heeft in Den Bosch 190 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden na invallen op vier locaties. Dat is mogelijk bedoeld om te gebruiken tegen hulpverleners bij demonstraties. De politie vond ook nog nepvuurwapens, vlindermessen, een knuffel, kattenpult en stadionfakkels. Twee mannen van 20 en 25 zijn opgepakt. Een man van 22 uit Almere moet drie jaar de gevangenis in voor phishing. Hij stuurde duizenden berichten rond met een neppe betaallink. Bij 14 mensen lukt het hem om bij hun bankrekening te komen. Daar hengelde hij in totaal ruim 40.000 euro mee binnen. De man moet ook een dikke schadevergoeding betalen. Je hoeft hem niet uit te laten en hij blaft niet. Robothond Spot. De viervoeter wacht rond op Rotterdam Centraal. De robot kijkt bijvoorbeeld of bij drukte de blinde geleidenstrook vrij blijft. Maar Spot komt niet echt aan werken toe. Hartstikke leuk. Ja, ja. Mijn nieuwe huisdier. Ja, ik heb vier katten, dus ik kan geen echte hond nemen. Nou, dan hoop ik dat hij een dikke portemonnee heeft, want de robothond kost 100.000 euro. Niet iedereen is trouwens zo enthousiast. Ja, leuk, hij vindt het niks, hè? Nee, hij uh, vindt het echt een hele rare hond, denk ik, waar die op aangaat. Het weer, je hebt kans op een buitje en in het oosten natte sneeuw. Vannacht koelt het af tot net boven nul. Morgen wisselvallig en koud, maximaal 6 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in.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 This feeling, trust in you and my secrets. Nu zeg, yeah, you will Can't believe it. Zeg, mij, wat the deal is. Geloof, niet dat het real is. Weet, ik luet je achter, mij, let me heal it. Als de ruimte niet is, explain what I feel. What the truth, god, he Met de tijd, you'll see it. Zak fout in de mini, wat I niet dat ik spil? Ik heb love en ik wil. Met je, zijn, god, believe me. Als ik you nu deem.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 I a wife.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 ik heb geen tijd voor die saus, ik ben serieus met jou. Baby, alstublieft. Ik pak shine van mijn nek tot aan mijn oorbel. Personal shopper of kan zijn dat ik de stoorbel. Ben een lijge jigga, ik blijf likken aan de oorlel. Wil het meteen zetten, maar mijn baby hard van voorspel. Xiao die heeft een eigen pap, zag dat toen ik uit eten ging. Ze wil zo vaak betalen, vechten bijna om de rekening. Ik sta altijd open voor verbetering. Ze kookt zo vaak voor een nigga en ze heeft niet eens een catering. Ze is niet met die drama, gooi het voor mijn mama. We pakken strand in de night, seks in een cabana.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 see Be right, the pain to have you by my side. And my heart said, All of you will see, just only for someone until you leave for me. Never thought I would find love so sweet. Never My sisters and me whatever it may be, we've got your back, my sisters and